بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمد رسول الله يقول الله تعالى يا أيها الذين اتقوا الله, اتقلوا الله. واتقوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ بس تبهولس أجستس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يسألك إذا لن يكبه فورطة بخير الله مفوردكو إن شاء الله خالنا Um, welkom op de eerste lezing van vandaag en tevens over de ene laatste lezing. Met als titel, het paradijs, er is geen grotere prijs. Over dit mooi onderwerp zal Inshallah Reem Sukuman ons meer vertellen. Het paradijs, oftewel agenda, de laatste plek waar wij hopen inshallah er allemaal uh, zullen terechtkomen. Zoals jullie weten staat de Koran vol met aires over agenda en de eigenschappen ervan. ان فوقنا ايه من صوره الحديث واذكر الله خلق الخزائن بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها Gedenk de dag waarop jij de gelovige mannen en de gelovige vrouwen ziet. Hun licht straat van hen en rechts van hen. Er wordt hem gezegd, deze dag is er een verheugend bericht voor jullie. Een tuin waaronder de rivieren stromen. In de andere eiers van Surah al-Waqia beschrijft Allah het agenda voor de mu'minie. Waarin hij zegt, وأصحاب الجميل ما أصحاب اليمين في سدر مخبود وطرح منبود وضي ممدود وماء مسكود وفاكية كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة وفرش مرفوعة en van de mensen van de rechterzijde, wat een voorspoed voor de mensen van de rechterzijde te midden van lotusbomen zonder dornen En bananenbomen vol met vruchten. En langdurige schaduw. En stromend water. En fruit in overvloed. Niet onderbroken en niet verboden. Op verhoogde rustbedden. Voorwaar. Wij hebben hen, de vrouwen in het paradijs, opnieuw geschapen. En wij hebben hen maagdelijk gemaakt. Liefdevol en gelijk in leeftijd. Voor de mensen aan de rechterzijde, een aantal van de vroegere groepen en een aantal van de latere. In een hadith Goetzi heeft Abu Huraya overgeleverd, mogen Allah met hem tevreden zijn. Deze zei dat de boodschapper van Allah, sallallahu alayhi wa zei: Allah heeft gezegd, A'dettu li'aidaadi yaf salihihin, ma'la wa'la udunun wa'la a la basha. Ik heb voor mijn dienaar voorbereid wat geen oog ooit gezien heeft en geen oor ooit heeft gehoord. Nog is in het in het menselijk hart verschenen. Reciteer, reciteer dus als je wenst en geen enkele ziel weet welke vreugde er voor hem verborgen blijft. Overgeleverd door Bukhari, Muslim, Tirmidhi en Ibn Majah. Voordat ik het woord geef aan onze broeder René Zuckerman, die ons met de hulp van Allah meer zal vertellen over deze mooie plek, wil ik eerst zeggen dat als je vragen hebt, dat je die dan schriftelijk kunt stellen, dan graag alleen maar over het onderwerp. En als er ook nog tijd over is, kunnen wij nog die vragen eventueel beantwoorden. Graag wil ik ook vragen of jullie uw mobiele telefoons kunnen uitschakelen, want dat kan de lezing storen. Maar dat kan nog een en dan geef ik nu het woord aan René Zuckerman. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. man, raħim, jinnal xamda lilla mahmaduhu ta' għala, għana stakhiruhu, tubu illa, għana tawakka l-wajla. Għana min billa, jinnin xururi, jinnfusina, jinnfajiqate, għamalina, ma jahdih illa hufuhuwa l-muhta di u majublu il-falen t-tagira la huwa li jenmurxida. Waxaduqalla illa, illa, illa, waxaduqalla, اللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها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 Geachte هذه en zusters in de islam. ik groet jullie allemaal met de groet van ahlul jannah de groet van de bewoners tahiyyatuhum fiha salam de groet van de bewoners is Vrede, vrede, vrede. Het is de groet van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Het is de groet van de islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Broers en zusters, mij is gevraagd om over een onderwerp te praten wat niemand van ons nooit heeft gezien. Dat wil zeggen dat de enigste bron of het enigste wat wij van de jannah over zullen vertellen is dat wat aan ons is geoverleverd via de Koran en via de Sunnah van Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Mogen wa sallam Allah subhanahu wa ta ta'ala metrofiik geven, inshallah. Er kwam eens een man naar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En hij was ergens geweest bij een oud graf. Hij nam de beenderen van die graf. Verpulverde het toen in poeder. Ging naar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En hij deed spottend. Hij blies die verpulverde botten van een hele oude graf. Blies hij zo in de buurt van Rasul sallallahu alayhi wa sallam. En hij zegt... Wil je me zeggen dat Allah... Dit ooit eens tot leven zal brengen? Hij geloofde op de eerste plaats niet... In het hiernamaals Hij geloofde niet... In de agera... Dat er een leven is na dit leven. Hij denkt... Het leven is slechts hier in deze dunia. Het enige wat ons doodmaakt is de tijd. En na een tijd... ...is het opgehouden met bestaan. Allah subhanahu wa ta'ala... ...heeft naar aanleiding van die incident... ...de volgende aya neergezonden. Ja. Hij, hij, en hij geeft ons een voorbeeld. Een voorbeeld van die botten... Ja? Terwijl hij vergeet hoe hij zelf geschapen is. Is wat hij er doet. Daarna is hij er. Daar. Ja? En daarna vergaat hij. Hij zei. Wie doet de beenderen tot leven komen. Terwijl ze gruis zijn. Ja. man juf hier Wa hiya rameen. rameen. Kul. Zeg. O Mohammed. Qul. Yubi haladhi ansha'ah awwala marra. Hij. Die het de eerste keer heeft. Doen ontstaan. Hij. Zal het doen leven. Zusters, voor Allah subhanahu wa ta'ala. Is maken en breken. En maken en breken. Hetzelfde. Er zit geen moeilijkheidsgraad bij Allah subhanahu wa ta'ala om iets te laten leven en vervolgens te laten doodgaan voor de mens is iets breken gemakkelijker ja, neem maar een groot gebouw zet een paar uh, uh, uh, bulldozers erbij en is binnen enkele uren gelijk met de grond gemaakt ja? maar maken doet langer je moet het plannen je moet de tekening van maken je moet het brengen naar de aannemer en dan zegt hij van, of het wel of niet binnen een bepaalde tijd gemaakt kan worden. Dus deze meneer, die bekeek het van zijn menselijk verstand, ja, dat het doen herleven van iets wat dood is, helemaal niet mogelijk is. Terwijl Allah taala zegt, hij is het, die de eerste keer heeft doen ontstaan. Hij is het. Die het leven in kan blazen. En hij is de kenner. Van de gehele schepping. Moest dat zo tussen de islam. Bij een andere gelegenheid zegt de Koran heel duidelijk. Dat degenen die niet geloven. geen gefundeerde basis hebben voor hun verwerping op het leven na de dood. Het is op niets dan op een speculatie gebaseerd. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in Surat nummer 45, vers nummer 24. illa dunya wa Zij zeggen dit leven is niks dan dit leven. Wij leven en wij sterven. En niets vernietigt ons. Behalve de tijd. Maar zij hebben daarover geen kennis. Zij vermoeden het slechts. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Kullu man alaiha fan. Wa yabqawadhu rabbik dul jalali wal ikraam. Alles. Zal op een gegeven moment ophouden met bestaan hier in deze doemjaar. En er is maar één iets. En dat is Allah subhanahu wa ta'ala. Dat overeind zal blijven. Maar Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Dat op een dag wij zullen verantwoorden voor onze daden. En alles zal ooit eens ophouden met bestaan. En heb van die mensen die niet geloven in God... En niet geloven in het hiernamaals. Niet geloven in het paradijs. In de hel. In de agra. De atheïsten. Als je goed kijkt. Wij geloven. In het paradijs en het even hiernamaals. Stel. Dat wij geen gelijk hebben. eventjes voorstellen, ja? Dat ons geloof vast is. Het is nergens opgebaseerd. We hebben geen gelijk. Er bestaat geen Agra, geen jennaar, niks. Als wij doodgaan, hebben we niks te verliezen. Of niet? Ja? Als wij doodgaan, hebben we niks te verliezen. Want er is niks na dit leven. Maar als wij gelijk hebben... Ja? Dan hebben wij alles. Daarentegen degene die niet gelooft... Dat het alles bestaat. Als die gelijk heeft. Dat er niks bestaat. zo wat? <laughs> hij komt het toch nooit te weten. Ja, dus als hij gelijk heeft. Komen we het nooit te weten. En als hij ongelijk heeft. Stel hij zit ernaast. Ja, dus. Degenen die geloven, die zitten ont... in ieder geval safe. Je hebt gelijk of je hebt geen gelijk. Maar degene die niet geloven. Want als het leven slechts dit leven is. Ja? En degene die dan dat alles ontkennen, dan is het doel van dit leven slechts dit leven. Ze zijn gefixeerd op het materiële van dit leven. Dus goede tijdingen voor ons allemaal, voor jullie allemaal, insha'Allah. Dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Dat er daadwerkelijk een leven is na de dood. Moeders en zusters van de islam. Onze laatste bestemming. Is de agera. Ja, daar zullen wij. Eindigen insha'Allah. En afhankelijk. Van wat wij hier in deze dunia. Verrichten. Goed of slecht, zullen we op de dag des oordeels ons rapport of je neemt die met je rechterhand of je neemt die met je linkerhand. Hopelijk maar dat je die met je rechterhand mag nemen. Dit doet me denken eventjes een anekdote. Heb ik nog gehoord in mijn tijden van de Jamia, toen ik daar nog studeerde. Het was zo dat ergens in Afrika, als er iemand. Kwam te overlijden. En die was bekend als een fajir. Een slecht persoon. Hopeloos. Ja? Die mensen hadden geen hoop meer. Ze willen niet eens Janazeh overheen doen. Ja? Dus als hij kwam te overlijden. Wat deden ze toen? Ze, ze zagen zijn linkerhand eraf. En daar gingen ze hem begraven. Zonder zijn linkerhand. Want. Als hij dat boek moet pakken dan moet hij het alleen maar zijn voor waar degene het boek van zijn rechterhand pakt, die is inshallah binnen ja, maar zo werkt dat natuurlijk niet ja, is en zusters het geloof in Jannah ik weet niet of het verhaal waar is. Maar dat is wat die enkele jongens van Afrika doen. Die waren samen met mij in de kamer. Dus wat zij aan mij vertelden. Dus uh, inshallah is het dat inshallah. Ja. En afhankelijk broers en zusters. Van ons leven. Hier in deze dunja. Ja. Of dat ben je min ashaad. Ja. Van de bewoners van de rechterkant. Of je bent van ashaad. Van de bewoners van de linkerkant. Daarmee bedoel ik respectievelijk. Het paradijs en de hel. En natuurlijk, ons uiteindelijke doel is het bereiken van de Jannah. De hoogste prijs. O Allah, geef ons Jannah tot verbaas. O Allah, geef ons de hoogste rang van de Jannah. Die u geschapen heeft voor uw goede dienaren, O Allah. Hoe zegt het in de islam? Al iman, geloof in de hel en het paradijs is onderdeel van het geloof. In de Aghira. En het is een rokken, een fundament van Arkan al-Iman. Al ja? De Islam bestaat uit vijf zuilen. En Arkan al-Iman uit negen zuilen. Hoeveel? Zes zuilen. Ja? En één: ja? Al-Iman billahi malaikati, wa kutubi, wa rusulihi wa al-Yamil Aghir, wa al-Iman bil qadrihi, khayrihi wa sharrihi Het is dus een fundament. Van het geloof. Dus degene die niet gelooft. In een van deze fundamenten. Is geen moslim. Tegenwoordig heb je ook. Van die moderne. Mufassirun. Die de Janna, Zeg maar. Zodanig proberen te interpreteren. Het is een product. Van ons onderbewustzijn. Ja. Ze ja, dus, zeggen van. De Janna bestaat eigenlijk niet. Het is alleen maar. Wat tussen je oren zit. He? Het is een product van ons als mens. Omdat wij in een zwakke positie zitten. Dat wij dan op een gegeven moment zo'n bepaalde uh, theorie gaan ontwikkelen. Dat er na dit leven toch een leven moet zijn. Dus eigenlijk bestaat het niet. Het is verzonnen allemaal. Zo zeggen ze ook bijvoorbeeld over de djinn. Ja, De Jin. Dat het niet bestaat. Dat is gewoon een ander woord voor het kwaad. Terwijl Allah subhanahu wa ta'ala zegt... ...wama gulaqtu al jinnah wal ins. Het is magloek. En zoals de hel en de jinnah... ...op dit, ook, op dit moment ook magloek zijn... Ja, ...zou ook de jin. Maar dat is een ander onderwerp. Ja, dus... ...ongetwijfeld. Net zoals de mensen in de jahiliya... ...een paar van hen... ...niet geloven in al Jamal al Ja, Het is... ...een fundament... Van een van de zes zuilen van Al-Iman. Ja? En het geloven in het ongeziene in al Haib Is een van de eigenschappen van een muttaqi Iemand die Allah subhanahu wa ta'ala vrees. Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Dat een muttaqi Die heeft bepaalde eigenschappen en hij zegt aan het begin van surat al-Baqarah alif lam mim alif la-mim al-kitabu la-mim alif lam mim dat is het boek van Allah daar zit er geen enkele twijfel in en het is een leidraad voor de muttaqoon. en wie zijn de muttaqoon? al-ladina yu'minuna bin ghaib ja? zijn geloven in het ongezien wa yuqimuna salaa wa mimma razaknaahum ja, zij verrichten de sala, zij geloven in wat muhammad sallallahu alayhi wa sallam aan hem is geopenbaard ja, totdat allahu subhanahu wa ta'ala zegt wa bil akhirati hun met itqan, met betrekking tot een akhirat, zijn ze niet alleen mu'minuhun, geloven ze niet maar ze hebben itkaan. Ze hebben 100%. Nee, 200%. Nee, 1000%. Nee, het is een overtuiging. Ja? Het is niet alleen maar simpelweg. Oh, ik geloof. Ja? Het is een eigenschap van een muttaki, ja, Dat zij overtuigd zijn over het bestaan van de agera. En dus... Enkele eigenschappen met betrekking tot de muhtakoon dat zijn geloven in al Rijbe. dat ongezienen waaronder de hel en het paradijs vallen. Broers en zusters, zoals gezegd is, ons doel is uiteindelijk dat we de naar binnen gaan en, zoals bij elk belangrijk doel die iemand voor zich heeft, ja. ...heb je een goed plan... ...of een actieplan... ...om jouw doel te kunnen bereiken. Wij zijn gefixeerd op de Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala heeft verschillende... ...wegen, zeg maar, routen... ...die ons naar de Jannah kunnen doen leiden. Ja? En wil je je doel bereiken... ...ja, dan maak je een plan... Simpelweg laten we praten in termen van student zijn. Die zit op de universiteit. Die heeft als doel om binnen vier jaar af te studeren in richting X. Heb je dit doel voor ogen. Dan ga je bepaalde andere dingen opofferen. Met als gevolg dat je die doel wil bereiken. Heb je die gender voor ogen. De jannah ga je niet krijgen terwijl je alleen maar luistert. En slaapt. En niks doet. Jannah is niet goedkoop. Wacht op mijn zusters. Ja. Dus wil jij die doel bereiken. Dan moet je opofferingen doen. Zoals deze student. Wanneer die wil slagen binnen vier jaar. Zal hij altijd blijven leren. Een paar weken voor de examen. Geen televisie. Weinig slapen. Ja. Niet hangen op straat. Ja. Dus dat. ...gaat hij opofferen... ...omdat hij een beter doel... ...voor ogen heeft. En over het streven naar het paradijs... ...zegt Allah subhanahu wa ta'ala... ...ja, dat wij... ...middelen moeten zoeken... ...om dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala te komen... ...om middelen moeten zoeken om... ...bij de jannah te komen... ...Allah subhanahu wa ta'ala zegt... ...ja eyyuhalladina amanu taqullah... ...wat taghu ilayhil wasila... Oh jullie die geloven vrees Allah ja, en zoek een middel en zoek een middel om dicht bij hem te komen ja. en streef op zijn weg op dat jullie tot de slagen en de succesvollen zullen behoren de eerste is je hebt je doel voor ogen je wilt bereiken. Je maakt een stappenplan. Je gaat actie ondernemen. Je gaat opofferingen maken. Allah we gaan al wat halen. dat de jannah is niet goedkoop. Ja? En. Er is een advertentie in de Koran. Ja, ik noem het advertentie. Ja, niet een advertentie zoals in een landelijk dagblad. Ja? En met als kop. Ja, als als hoofdtitel. Ja, tegenwoordig. Als je reclame wil maken. Ja, moet je of een, een, een mooie auto ervoor. Of zoals uh, tegenwoordig een blote vrouw. Of een, een, een mooi huis. Of zoveel geld. Ja, één halen, twee betalen. Of nou, twee, halen, twee, betalen, twee halen, één betalen. En dergelijke. En, en er, er, er wordt een soort advertentiestrategie. Ja, om jouw aandacht te trekken. Nou ik ben zo'n advertentie tegengekomen in de Koran. Geacht, zusters, En deze advertentie. Die staat al 1400 jaar. En veel mensen die deze advertentie over het hoofd zien. Het is een handel met Allah subhanahu wa ta'ala. Waarbij de winst van tevoren al vastgesteld is. Ja? Het is niet zo'n uh, juridische clausule die je vaak ziet. Heel kleine letters van die een uh, overeenkomst maakt. Ja, uh, in, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dat is niet bij Allah subhanahu wa ta'ala. De toekomst is verzekerd bij Allah subhanahu wa ta'ala. Die advertentie staat daar. Je hoeft je alleen maar in te schrijven. En de enige. De enige voorwaarde is niet dat je een beginkapitaal moet hebben. Van zoveel duizenden euro's op je bankrekening. Een vaste werk. En noem maar op. Jullie weten het beter als ik misschien. Ja. En. Allah subhanahu wa ta'ala. Begint zijn advertentie. Advertentie. Met het roepen. Naar de mensen met Iman. En hij zegt. Ja, alluhalladzina amanu. Hal adullukum ala tijjaratin. Tunjikum min azabin alin. O jullie die geloven. Zou ik jullie een handel wijzen. Die jullie van een pijnlijke bestraffing zal redden. Ja, tegenwoordig. Ja. Maar nu van tevoren al 10% gehaald wordt. Gaan allemaal zijn geld beleggen. Hè? Maar Allah subhanahu wa ta'ala begint, begint niet met 10%. Hij begint met de gender. Ja? En mensen tegenwoordig nemen zoveel risico's. Ja? Die, als, als je handel doet met een persoon, met een mens, kan hij A ah, op de eerste plaats jou belazeren, op de tweede plaats van raken. op de derde plaats, ja? Uh, wat je berooft, Op de vierde plaats je zaak in brand? Er is nooit 100% zekerheid. Maar het is hier: degene die de handel met jou wil aangaan, is wie? Rabul Alami. Pawluhul Hak. Hij is de Heer van de wereld. Wat hij belooft, dat zal hij zeker nakomen. Ja, yuhalladina amanu, hal adullukum ala tijjaratin, tunjikum min adabin alleen. Maar, o jullie die geloven, zal ik jullie een handel wijzen, die jullie zeker van een pijnlijke bestraffing zal redden. Ja? En de eerste voorwaarde is, hmm. Dat jullie geloven in Allah subhanahu wa ta'ala. Het eerste en het meest belangrijke, de iman. De kalimatu tawhid, de kolu la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Man aachir kalimati la ilaha illallah, dachwal de al-jannah. Degene die als la ilaha illallah zegt, zal inshallah de jannah betreden. De eerste voorwaarde voor het deelnemen aan deze handel met Allah subhanahu wa ta'ala is: Ik getuig dat er niets en niemand is die het recht heeft om aanbeden te worden, behalve Rabbul Alameen. Behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is de inzet. Dat is de beginkapitaal. <speaking MODmoi> Tu'minoen bij billah. Wat tu'jahidoen bij Sabili. Wat Sabili Bi amwalikum. Wa anfusikum. Zalikum khayrun lakum. In kuntum ta'alamoen. En dat jullie op zijn weg streven. Met wat? Met jullie amwal. Met jullie bezittingen. De mens wanneer hij eenmaal bezit heeft, om weg te geven doet het zijn nafs pijn. Ja, de nafs die wil hebben, hebben, hebben. En Allah subhanahu wa taala zegt: ik wil handel met jou drijven, maar dan moet je ook durven om te geven. Ja, met jullie amwaar, ja, en met jullie anfus, met jullie nafs. Ja, Het is niet makkelijk. Dat jullie nu hier allemaal zo aandachtig naar mij zitten luisteren. Naar mijn saaie lezing van... Ja, je moet zo rustig zitten en gedisciplineerd. Ja, dat is ook een vorm van jihad en nafs. Het is niet makkelijk. De, het verkrijgen van de jannah is niet makkelijk. Zalikum lakum in kuntum Ja, Dat is beter voor jullie als jullie dat maar wisten. Ja, dus jullie krijgen de jannah... En, daar bovenop, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, in deze dunya, ja, dus, als je handig met Allah subhanahu wa ta'ala doet, heb je twee vliegen in één klaar. Zowel voor de dunya, als voor de achteren. Ja? Tu'minuna billahi wa rasoolihi, wa tujaahiduna ki sabiilillahi, bi amwalikum wa anfussikum, zalikum khayrun lakum, in kuntum ta'lamoon. Yagfir lakum dunubakum, wa yudghilkum jannaat. Het mooie is dat Allah subhanahu wa ta'ala hier zegt Jannaat, Jannah. Ja? Hij zal jullie, jullie zonden vergeven En jullie tuinen Doen binnengaan Tajri min anhaar Waaronder rivieren lopen Wa tayyiba En goede verblijfplaatsen Ki jannati In de tuinen van Eden Zalik al fausul adeem En dat is een grote overwinning. Broers en zusters van de islam. Allah subhanahu wa ta'ala. Zegt in de Koran. Dat hij een, een soort scenario. Ja, over Ahlul Jannah. Dat op een gegeven moment. Wanneer de mensen van Jannah. de Jannah zijn binnengetreden. en de mensen van de andere kant. van de hel. De hel zijn binnengetreden. en dan vertelt Allah Subhanahu Wa Taala dat in de jannah wij op een dag aangesproken zullen worden door Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala zegt in de Koran: Wa wa anhar wa masakin fi Allah Subhanahu Wa Taala belooft de gelovige mannen en de gelovige vrouwen. Tuinen waaronder de rivieren stromen. Eeuwig zullen zij daarin leven. Ja. En een goede verblijfplaats in de tuinen van Eden. akbar. Echter. Het behagen van Allahu subhanahu wa ta'ala is groter. dus en zusters. Weet dat je in deze dunia op de eerste plaats natuurlijk zijn gefocust op de jannah maar op de eerste plaats, jouw doel in dit leven hier is, om te proberen, Allahu subhanahu wa ta'ala, zoveel mogelijk te behagen. Wa ma galaqtu jinnawal ins, illa liya'budoon. Ik heb de jinn en de mens geschapen, slechts om mij te aanbidden. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, ja, die belooft ons, jannah. Maar de ridder van Allah is beter dan die jannah. Allah de Rida van Allah is beter dan de jannah, want Allah zegt Waridwanum min minallahi akbar, akbar min aish, akbar min jannah. want Allah wa zegt hier, Allah belooft de gelovige mannen en de gelovige vrouwen paradijzen, zo mooi wel aan de rivieren stromen, ze zullen eeuwig daarin leven, mooie verblijfplaats. Waridwanum min minallahi akbar dus begin nu in deze dunia de ridha van Allah subhanahu wa ta'ala na te streven. Zalika fauz al a'zim. De mufassirun, wanneer zij deze ayah proberen te uitleggen, kunnen ze eigenlijk niet veel meer aan toevoegen. Het is zo duidelijk, gastroes en zusters. Als je de zegeningen van Allah subhanahu wa ta'ala optelt in het paradijs en vergelijkt... Met het welbehagen van Allah subhanahu wa ta'ala is het welbehagen van Allah subhanahu wa ta'ala beter. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vertelt ook over een scenario in de Jannah: dat yeah, Allah subhanahu wa ta'ala zal op de dag des oordeels tegen Ahlul Jannah zeggen: In Allah ta'ala, yaqulu li Ahlul Jannah: ya Ahlul Jannah. Allah. Die wil niet aangesproken worden door Allah subhanahu wa ta'ala de enige dat niet toe is kalimullahi, Musa alaih salam en dan nog tussen een hijjar en Allah subhanahu wa ta'ala zegt voorwaar Allah subhanahu wa ta'ala zou tegen de ahlul jannah zeggen, ya ahlul jannah O oh, bewoners van het paradijs en zij zullen zeggen labbayka ya rabbana wa hier zijn wij o heer, hier zijn wij o Allah tot uw dienst vaya Allah subhanahu wa ta'ala zegt dan. Hal raditum. Wat een vreemde vraag. Je zit al in de Jannah. Je hebt al gehad wat je wil. Wat jouw klein hartje begeert. Grote paleizen. Rivieren waaronder stromen. Ja? En Allah subhanahu wa ta'ala zal dan nog komen in de Jannah. Ben jij tevreden? Ajit die vraag. faya raditum. En zij zullen zeggen. Wa ma lana la narda. Waarom moeten wij niet tevreden zijn? min ja, U heeft ons gegeven wat u nog nooit iemand van uw schetsen heeft gegeven, oh Allah. ana atikum En hij zegt, ik zal jullie iets beters geven dan dat. He. Allah. Hij zal ons iets beter geven dan de jannah, gaat er zijn zuster. أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا رب Oh yeah وأي شيء أفضل من ذلك What is data done that O Allah فيقول Allah subhanahu wa ta'ala فسيخ and sisters عليكم رضواني فلا عليكم بعده ik zal nooit meer boos op jullie worden. En vanaf dat moment zal ik nooit meer boos op jullie worden. Moest dat is Allah subhanahu wa ta'ala. Zoals ik heb gezegd. Heeft voor ons ook wegen uitgestippeld. Die leiden naar de Jannah. Zo. Zijn er verschillende, voor verschillende amal. Voor verschillende daden die je doet. Verschillende poorten in de Jannah. Waardoor je heen kan gaan. We kunnen ons misschien nog herinneren. Tijdens de ramadan hebben jullie waarschijnlijk ook die hadith gehoord. Inna fil Jannah. Samaniyatul abwab De Jannah. Heeft acht poorten. Min babun yusamma ar-rayyan. Eén van die poorten heet ar-rayyan. Eén van de deuren van de Jannah. Heet ar-rayyan. En. Niemand gaat door die deur. Behalve degene die gevast hebben. Een middel. Of een, een, een, een, een pad. Of een weg die leidt naar het paradijs. Is door te vast te gaan. En. Zoals ook in een ander hadith, er zijn acht poorten in de Jannah. En door elke poort, is aan de hand van welke Amal je in deze dunia hebt verricht. <coughs> Zal je door die poort ben waar je heel goed bent in deze dunia. Je hebt een poort voor sadaqa misschien. Je hebt een poort voor de jihad. Je hebt een poort voor het verrichten van goede daden. Je hebt een poort van noem maar op. Voor een ieder dus. Niemand van ons kan ooit een excuus moeten hebben. Dat zij door geen één van die poorten zou kunnen gaan, vragen we zijn zusters. Als jij niet goed bent in vasten, en je vast alleen maar in ramadan, is er wel misschien een andere weg om, een, om, om die poort binnen te treden. Ja? Ik zal proberen, broeders en zusters, enkele routes die kunnen leiden naar de jannah. En na het horen van al deze routes is er voor ons geen enkele excuus meer. Er moet wel één van deze routes zijn die jij kan gebruiken om de Jannah binnen te treden. De eerste en de meest makkelijke route, graag groep zusters, en de beste route, zo niet misschien de kortste route naar de Jannah, is Iman en Amal Salih. Ja? Deze deur is altijd wijd open en er zijn vele manieren om goede daden te verrichten, om grote beloningen van Allah subhanahu wa ta'ala te krijgen. De deur van Iman en Amal Salih. Een amal salih in de islam is zo groot en wijd begrip. Het is alleen maar aan jouw intentie om een handeling dat misschien zo normaal is, zo routine, te kunnen veranderen in een amal salih. De daden zullen slechts beloond worden aan de hand van jouw intentie. Van man kan Degene die de hijra verricht voor Allah en zijn profeet, die zullen insha Allah worden door Allah en de profeet Muhammad sallallahu Van man kan en wie de hijra doet, vanwege de dunya, of een mooie vrouw om mee te trouwen, van hijratuhu, ma il Yo Hijra is dan voor dat slechts datgene waarvoor jij je Hijra hebt gedaan. Ja. Iman en Amal salih. een van de beste routes die leidt naar het paradijs. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: Waladdina amanu wa aminu salihat, jannah hum En degene die geloven en goede daden verrichten, zij zijn de bewoners van het Jannah. Zij zullen voor eeuwig daarin leven. Broers en zusters in de slaan. Dat was de eerste route. En zeg mij eens eerlijk. Is dat niet een makkelijke route? Is er niet een goede amen die jij als jij die met de juiste intentie hebt geplaatst? ...naar die route zou kunnen leiden. De tweede route! Dat doet me denken... ...wanneer bijvoorbeeld... ...iemand van plaats A naar plaats B wil gaan... ...ja, dan ga je op... Uh, ...www route ofzo... Ja, ...en dan tik je eerst... ...jouw adres en pascode... ...en dan tik je de adres waar je naartoe wil gaan... ...en enter... ...en je hebt de kortste route... ...je hebt de snelste route... ...en je hebt een alternatieve route... ...en... Je hebt ook misschien van andere routes, ik weet niet, maar dit zijn veelal de opties die je krijgt. En dan klik je de snelste route, de kortste route en een alternatieve route. Broers en zusters, na het horen van al deze routes, is er wel één van die routes die je kan gebruiken. Een andere route, broers en zusters, is taqwa. God's vrees. Vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, al muttaqeen de Godvreesenden zullen in de tuinen verblijven. in Treden jullie de Jannah binnen. Met vrede. Aminin, met veiligheid. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, heeft gezegd, met betrekking tot taqwa en goed gedrag. Hij zegt, er zijn twee redenen twee meest voorkomende redenen waarom iemand naar het paradijs gaat. Twee meest voorkomende redenen waarom iemand naar het paradijs gaat. En hij zegt, de eerste is taqwallah wa husnul khuluq. Taqwallah wa husnul khuluq. Vrees voor Allah en een goed gedrag. Rasulullah Allah sallallahu alaihi sallam zegt ook in een ander hadith. Degene van jullie die het dichtbij bij mij zullen zijn op de dag des oordeels. Zijn degene met de beste karakters. En deze wasiyah van Takwa, geachte zijn is niet een nieuwe wasiyah. Is niet een nieuw advies. Het is reeds een advies geweest. Die Allah subhanahu wa ta'ala de vorige profeten voor Muhammad sallallahu alayhi wa sallam heeft gegeven. Ja? Deze wasiyah van Takwa. Horen wij in principe. Elke week van de imam tijdens de khutbah. Deze wassiër van Takkah en een die Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aan zijn Sahabi's gaven wanneer ze op reis gingen. Er kwam een Sahabi, ja Rasulullah, ous Ik ga op reis, geef mij mijn proviant. Ik tak ma kunt. Wa atbi i sayyi at al-hasana tamhuha. Vrees Allah waar je ook bent. Waarom geeft Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam deze reiziger de eerste wassier van taqwa? Ook wanneer bijvoorbeeld een amir wordt gestuurd met een delegatie naar een verre plaats. Roept Rasul sallallahu alaihi wa de amir en zegt ittaqillah. Vrees Allah om terug te komen bij de reiziger. Wanneer je gaat reizen verlaat je je gemeenschap. Er is geen controle meer. Niemand die je ziet. En dan komt de shaitan. Ah, je gaat eigenlijk daar naartoe, maar je kan even, even rechtsaf of linksaf gaan. Ja, je kan, af, je kan toch wel daar even gaan, want niemand ziet jou toch? Ja, en daarom, degene die taqwa als levensgezel neemt, en taqwa zijn hele leven lang met zich meebrengt waar hij ook gaat, is inshallah gevrijwaard van al deze slechte influisteringen van de shaitan. <coughs> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zegt ook en de twee meest voorkomende redenen waarom iemand naar de jahannam gaat, ja? je hebt twee redenen, twee meest voorkomende redenen waarom iemand naar jannah gaat, is taqwa en ghusnul ja? en twee meest voorkomende redenen waarom iemand naar de hel gaat is de tong en de geslachtsdelen, zegt Rasulullah. Nogmaals, de eerste route is iman en amal salih. De tweede route is taqwa voor Allah subhanahu wa ta'ala. En een derde route, broers en zusters. Zo niet de meest belangrijke route voor ons hier in deze dunya, De route die zeker zal leiden naar het paradijs. Is gehoorzaam Allah en gehoorzaam zijn profeet. Gehoorzaam Allah en gehoorzaam zijn profeet. Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Wama Allah wa rasulahu yudghilhu jannatin. Fejeri Min en haar, degene die Allah en zijn profeet gehoorzamen. We hebben vandaag een lezing gehad over het belang van Sunna en Bida. Ah. En jullie weten het misschien op dit moment beter als ik. Maar dit, grachten en zusters, is de beste route die zeker zal leiden. Naar het paradijs. Nogmaals. Ja, degene die Allah en zijn profeet gehoorzamen, zij zullen het paradijs binnentreden, waar andere rivieren stromen. En degene die anders wil, die zal een pijnlijke bestraffing ondergaan. Broeders en zusters. Rasulullah sallallahu alaihi wa zegt. Dat onder mijn volgelingen. Zijn er. Die het paradijs. Zullen binnentreden behalve die weigeren. Mensen die weigeren het paradijs binnen te treden. Ja maar dat is wat Rasulullah sallallahu alaihi zegt. Onder ja. mijn volgelingen zijn er mensen. Die het paradijs binnentreden. Behalve die weigeren. En de sahabis. Die vroegen. Ja Rasulullah. Abba. Wie zijn degenen die weigeren? En hij zegt: Degenen die mij gehoorzamen, zullen het paradijs binnentreden. En degenen die mij niet gehoorzamen, die hebben geweigerd. Hadith overgeleverd door Bukhari. Man ata'a ni daghala jannah. Women faqad abba. Hoeveel route heb ik tot nu toe al uitgestippeld? Drie. Een andere route gaat u van zuster. Tauba. Tauba. Brouw tonen aan Allah subhanahu wa ta'ala. Van de zonde die je ooit eens hebt gedaan. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: Behalve degene die tauba doen en goede daden verrichten, en geloven. Zie je ziet dat Allah subhanahu wa ta'ala eigenlijk al impliciet de voorwaarden voor tauba, ja, heeft uitgestippeld. Ja, beraal. beraal. is niet alleen maar zeggen, astagfirullah. Klaar, nee. Beraal, ja. Illa man dat is echt de eerste stap. Beseffen dat je hebt gedaan. Of beseffen dat je hebt gezondigd. En daarna, al ikla'u minaddam, dat je ervan aftrekt. En daarna jezelf beloven dat je die zonde nooit meer zal doen. Dat is de eerste stap. Illa man Wa wa wa'amil asanipen. Ja, dan en geloven en goede daden verrichten. Rasulullah Allah subhanahu wa taala zegt: Inna alhasanat yudhibna assiyat. De goede daden die wissen de slechte daden. Dus als je een slechte daad hebt verricht Compenseer dat met een goede daad. Maar mensen vergeten ook dat het andersom kan. Dat As-Sayyid, Yajibna, Afasana, ah of niet? Ja, dus, broers en zusters, tauba ja, is een van de wegen die naar het paradijs leidt. En Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zegt: Degene die berouw toont van zijn zonden is alsof hij nooit gezondigd heeft. at ibu zambi. Degene die beraalt om, is alsof hij geen zonde heeft begaan. Route nummer 5. Al-ilm. Het zoeken naar kennis, vrouwens en zusters. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, heeft gezegd, Man salaka tariqan, Yaltamisu fihi ilma, Sahal <tot> Allahu bihi tariqahu de ilal Jannah. Degene die een weg bewandelt op zoek naar kennis, Allah subhanahu wa ta'ala zal zijn weg naar de Jannah voor hem vergemakkelijken. En dat is. Daarom zien wij ook: wie heeft in, de umma, in, de um, in onze umma de hoogste aanzien? De ulama's. Al-ulama' warasatul anbiya'. Ja, de ulama's zijn degenen. die de profeten zullen erven wanneer een profeet heen gaat laat hij geen grote gebouwen achter laat hij geen miljoenen achter hij laat kennis achter en daarom ook, zegt Rasul sallallahu alaihi wa sallam ook wanneer het een van de tekenen van het einde is ja, dat Allah sallallahu wa taal, niet de ilm neemt van de boeken kennis neemt van de boeken dat die boeken op een gegeven moment gaan verdwijnen ofzo maar het heen gaan van de ulama's. Ja? En kennis gaat door zijn zusters. Is net als een lamp die jouw weg naar het paradijs voor jou zal verlichten. Kennis is net als een licht die jou en dit leven voor jou zal vergemakkelijken. Kennis over halal en haram. Kennis over hoe, Allah, hoe je Allah subhanahu wa ta'ala moet aanbieden. Kennis over hoe je deze dien ja, aan de mensen verder moet vertellen. En ga zo maar door. Zo, so, gaat u met zijn zusters, zijn er nog een heleboel andere manieren om tot het paradijs te worden toegelaten. Zo, ja? so, bijvoorbeeld, Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Man bananillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Degene die een masjid van Allah subhanahu wa ta'ala bouwt, Allah subhanahu wa ta'ala zal een jannah voor hem een huis bouwen. In een andere riwaaie degene die helpt bij het bouwen, al is het maar een labina, al is het maar een stukje van de moskee, dan is dat al een sabak, dat Allah subhanahu wa ta'ala, jou de jannah, zal geven. Aksus salam, wa atimut ta'am, wa sielu al arhami, wa, wa sallu bilayni, wa naasun niyaan, tadkulu janneta, bis salam. Allah. Ja? heb ik misschien, al 6 routes afgenoemd. Hoeveel? Ah? 5? Wie half mij? Ja? Wie, wie, wie, wie noemt ze even op? De eerste was? Al-Masalah? tauba Ta'aubah? Hoorzaam met Allah zijn profeet? Zoeken van kennis. Ja? Onder andere ook het bouwen van de moskee. Hoeveel route is er? Iemand van ons nu die kan zeggen van nee, ik ken geen een van deze routes. Hoe is zuster? salam. Geef de salam. Het is een sunnah die niet zoveel meer wordt toegepast. Geef de salam aan degene die je kent en degene die je niet kent. Geef de salam. Wa'at imu ta'am. En geef eten aan de mensen. Wa' silu'l arhaam. En bezoek je familieleden. Wa' salu'l bilayli wa'l Doe de tahajjub. Dit snachts. Wanneer iedereen lekker onder zijn deken zit. En het is lekker warm. En jij staat op. Dat is het meest ultieme bewijs. Dat jouw iklaas voor Allah subhanahu wa ta'ala is. Dat is iets wat je daadwerkelijk ook moet kunnen opofferen. Doe het gebed midden in de nacht. Terwijl de mensen slapen. Dat gulul jannata bisa salam and we showed the jannah ya met salam and and er overlevering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ja, dat hij de paradijs voor degene garandeert hij zegt man yan ma baina lafyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahu aljannah degene die mij garandeert zijn santang ja, niet roddelen, niet liegen, geen slechte dingen praten over je medebroeder of je medezuster. Ja, een van de redenen die kan leiden naar Jannah is je tong, maar een van de redenen die kan leiden naar de naar, is ook diezelfde, diezelfde tong. En de Rasool sallallahu als je dat kan onderdrukken, als je dat aan Rasool sallallahu alayhi wa sallam kan garanderen, en als je kan garanderen, maar bijna vakidee wat tussen jouw benen zit, de geslachtsdelen abdulna Jannah. janna, rasul sallallahu alaihi wasallam zegt, dan zal ik voor jullie de Jannah garanderen. Broers en zusters in de islam. Ik ga soms. Bij broeders thuis. En dan zie je soms. Van die decoraties. Met de 99 namen van Allah subhanahu wa ta'ala. Asma Allah in husna. Waarschijnlijk gekregen van papa. Toen die op gats uh, is geweest. En terugkomt met een mooi cadeautje. Of misschien uh, gezien bij de zwarte markt. Voor een koopje. En dan ja, gebruiken ze de 99 mooie namen. Van Allah subhanahu wa ta'ala. Als decoratie. Ja? Allah Osbahan Rasulullah Sallallahu Alaihi sallam zegt: Inna lillahi tis'atan wat is unasman. Mi'atun illa waahit, ...man achsaha daghulal jannah. Allah Osbahan wa ta'ala heeft 99 namen. 100 min 1. Degene die deze namen kent of optelt, zal de jannah binnentreden. In een andere riwaa, ...man hafidhaha... Dagvala Jannah. Degene die deze namen uit het hoofd kent... zal de Jannah binnentreden. En daar zie je... dat het alleen maar wordt gebruikt als decoratie. Oh mooi, van goudkleur en van alles en nog wat. Ja? Maar... met... manhafibaha wordt bedoeld... niet uit het hoofd alleen maar als een papagaai... tot het einde... Want dat kan ook een papagaai. Ja. Rozen en zusters. Man al daqala Degene die de namen van Allah subhanahu wa ta'ala gebruikt in zijn do'a. Degene die Allah subhanahu wa ta'ala altijd prijst met de meest mooie namen. Degene die Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Wat Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Walillahi al il husna. faduhu, biha. Die namen hebben een functie. Aan Allah behoren de meest sublieme, de schoonste, de mooiste namen. Waarom? Fa. Daarom. Fad'u'lubiha. Ja? roep hem daarom ermee. Zo lees je een keertje. Hij is ar-Rahman, ar-Rahim. Baromhartig. Genadevol. Wat is jouw positie ten opzichte van die naam? Dat je om Allah's aan vergiffenis vraagt. Dat als je hebt gezondigd, dat je hoop hebt. Een andere keer lees je Al-Ghafoor. Qabil Toba. Ja. Ook een van de namen en eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala. Wat doe je met die naam? Ja. Dan vraag je Allah subhanahu wa ta'ala om te vissen. Een andere keer lees je. Shadidul iqab. al Streng in de straffen. Rechtvaardig. Hij ziet alles. Al zien. Geen enkele muur is te dik voor hem. Geen enkele afstand is te ver voor hem. Wat is jouw? Houding ten opzichte van die naam. Huh? Stel je voor: in jouw leven word je constant gevolgd door een camera. Ja, ik denk niet aan Big Brother, dat is niks. Ja, ja. Je wordt uh, gevolgd door een camera. Je hele leven lang word je gevolgd door een camera. Hoe zou jij je gedragen? Haji, hoe? Elke stap die je neemt ga je kijken wat je ermee doet. Elke handeling die je zal verrichten, ben je voorzichtiger mee, ja. En zo ook. Er is eigenlijk een kamer van Allah Wa Taala. Het is Allah Subhanahu Wa Taala zelf die jou met dat een van zijn eigenschappen laat weten dat jij constant in de gaten wordt gehouden, al-raqib. Met als gevolg dat jij, ten opzichte van die namen van Allah Wa Taala, ook jouw gedrag moet veranderen. Moest dan in de islam al dus de route die leiden naar het paradijs. Wat is er eigenlijk zo bijzonder aan deze jannah? Wat is er in deze jannah? Hoe ziet dat eruit? Welke nemen en welke zegeningen zijn er? Op al deze vragen broers en zusters weet ik. Straks zal ik waarschijnlijk gebombardeerd worden met al deze vragen. Hoe ziet de Jannah eruit? Hoe groot is het? Hoe groot is dat huis en dergelijke. Op de eerste plaats voorafgesteld. Het is eigenlijk onmogelijk. Om op al deze vragen een exact antwoord te geven. Want zoals mijn broeder bij de inleiding heeft gezegd. Allah zegt in een hadith. A'bedtu li'ibadis salihin. Ik heb voor mijn dienaren voorbereid wat nog nooit een oog heeft gezien. Ja, al ja? probeert mij ook een voorstelling te maken van Jannah. Je ja? ziet soms een lezing. Ja? De weg naar de Jannah. Zo'n affiche. Gegeven de broeder Remische Tierman, dan zie je groen, met waterval, met de mooie diertjes die vliegen. En uh, zeg maar naïem, rust, mooi weer. Weet je, van, van alles. Wij proberen ook een voorstelling te maken van de, van de Jannah. Maar Allah subhanahu wa ta'ala zegt dat alles wat je voorstelt, zo is het niet. Het is mooier dan dat. Maar la raad. En je ziet het ook bijvoorbeeld in de geschiedenis, vooral als je kijkt naar de. Is mij ook opgevallen naar de, de Arabische kunst of de Arabische bouwstijlen. Ja, dat ze proberen de Jannah na te bouwen. Ja. Ze hebben dan tuinen waaronder de rivieren stromen. Dat is niet 8 je al-Anha. Dan heb je ook bijvoorbeeld in, in Andalusië, had je al hamra daar omheen, dat wordt de Jannah genoemd. Ja, maar dat is Jannah van de aarde. Ja, het is ook mooi, maar het is niks vergeleken met de Jannah die Allah subhanahu wa ta'ala. Maar, ja, en bijvoorbeeld in de, Muttaki'ina uh, al-Araïk, ja, yeah? dan zie je ook dat ze, als je naar Arabische landen gaat, dan is van die banken, waar ze Muttaki'ina, zo'n beetje met een farage, met een kussens, ja, maar de mens probeert dat te doen, maar Allah subhanahu wa ta'ala heeft wat mooier in verschiet. Ja? Ja? la Raat, wala udunun samiat, nog nooit heeft iemand ervan gehoord, khatara ala kalbi ahadim, kalbi basharim, wat nog nooit iemand zich heeft voorgesteld. Boers en zusters wat je tot nu toe hebt voorgesteld van de Jannah, hoe mooi het ook is, zo is het niet. Wat je tot nu toe aan moois hebt gezien in deze dunja zo, zo mooi is de Jannah niet, maar mooier. Wat je ooit in je leven voor moois gaat zien, de jannah is mooier dan dat. Dus, het enige broers en zusters wat ik jullie kan geven is een ruwe schets van hoe de jannah in werkelijkheid eruit ziet. Namelijk, uh, natuurlijk met ondersteuning van Koran en Sunnah van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dus, de ware natuur van de jannah gaat boven ons verstandelijk vermogen. Niemand heeft het ooit gezien. Ja? En daarom nogmaals, ja, Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook geen ziel weet welke <tied> verkoeling van de ogen verborgen wordt gehouden als beloning voor wat zij plachten te doen. Een mooie hadith die ik ben tegengekomen om ons een voorstel te geven van de laagste rang van de Jannah de laagste rang van de Jannah ja? Rasul sallallahu alayhi wa sallam vertelde over iemand die als laatst de Jahannam mag verlaten want Rasul sallallahu alayhi man kana fi qalbihi mifqala derraten min iman yakhulu jannah degene die ook maar één graantje iman heeft zal uiteindelijk als hij ooit in de hel is geweest zijn straf uitzetten, die zal ooit eens uiteindelijk de Jannah binnentreden. Wa dalika fakmullahi yu'fihi ma'yasha. En Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vertelt op ja, 'achter Ja. Aachir Jannah. De laatste persoon. Die de Jahannam mag verlaten. En de Jannah mag betreden. Ja. Rajulun fahuwa yamshi mara. Hij zal lopen. Hij zal kruipen. Op zijn benen. Op zijn voeten en zijn armen. Ja. Wij hebben een mara, en als hij achter zich de Jahannam heet, draait hij zich om naar de Jahannam en hij zegt tegen de Jahannam, de barakalebi naar de Jahannam, Allah Ma'sallim Sallim, Allah Ma'sallim Nagina Minanna, hij zegt tegen de Jahannam, hij is de laatste die van de Jahannam mag kruipen naar de Jahannam. Hij draait zich om en hij zegt tabarakalladina janimi. Heilig is hij, barakallah, die mij van jouw verschrikkelijke straf heeft gered. Hij zal kruipen, broers en zusters. Deze laatste man die de Jannah betreedt. Moet je niet vergeten, de verschrikkingen van de jahannam. Hij was in de hel, misschien wel duizenden jaren lang. Hij heeft zijn straf uitgezeten en hij mag uiteindelijk vrij komen. Misschien wordt hij wel eens geroosterd. Hij werd misschien gekookt. Hij werd gesleept in het vuur. Uiteindelijk is hij vrij. Hij mag eruit. En Allah subhanahu wa ta'ala laat hem de Jannah binnentreden. Meter voor meter, moet je voorstellen, meter voor meter kaart hij... Hij zal lopen en hij, was, hij, en hij zal struikelen. Ja. Hij ziet zijn vrijheid. Hij ruikt zijn vrijheid. Hij denkt aan niks anders dan vrijheid. Totdat hij bij de poort komt. Ja, totdat hij dan een grote boom ziet. Schaduw. Schaduw. Hij zegt, Rabbi adnini shajjar, oh Allah, laat mij dichterbij komen bij die boom. En die boom was niet eens nog in de Jannah. Hij heeft alleen maar hitte gekend. Misschien is hij nog heet. Van al die bestraffing die hij al die jaren heeft gedaan. Heeft gekregen. En Allah zegt: Wat voor garantie geef je mij dan? Dat als ik jou die boom geef, dat je mij niet meer zal vragen. Oh Allah, ik wil alleen maar die boom. Die boom wil ik alleen maar. Allah geeft hem die boom. Gaat hij lekker rusten in de schaduw. En dan ziet hij een riviertje met water. Hij vergeet zijn belofte die hij had gedaan aan Allah. O Allah, laat mij dichterbij komen bij het water. Ik wil van een beetje drinken. Wat heeft hij in Jahannam gedronken broers en zusters? Bloed heeft hij gedronken. Pus heeft hij gedronken. Kokend water heeft hij gedronken broers en zusters. En eindelijk ziet hij een riviertje. Waar hij uit wil drinken en Allah subhanahu wa ta'ala zegt had je net niet beloofd dat jij niks anders zou vragen maar Allah subhanahu wa ta'ala is rahim. hij geeft hem yalla. ga maar drinken vervolgens ziet hij een poort hij hoort stemmen daarachter <laughs> oh Allah ik wil die jannah hebben Allah subhanahu wa ta'ala zegt ga is aan jou hij gaat en hij ziet dat het vol is. Gelas, geen plaats meer voor mij. De Jannah is vol. Oh Allah, het is vol. De Jannah is vol, er is geen plaats meer voor mij in de Jannah. Dat hij zegt, ga, kijk, je mag naar binnen. Voor de tweede keer, hij denkt dat Allah hem bespot Dat hij de spot heeft met hem drijven. Ja, ga, voor de tweede keer keert hij terug. Oh Allah, het is vol. Allah zegt het is van jou. En in een andere riba, ja? Zegt Rasulullah, hij kan zijn ogen niet geloven. Ja, en, en deze man, hij denkt dat hij de enige is die de hel mocht verlaten om vervolgens de Jannah binnen te treden. En de laagste rang van zo'n iemand, de Jannah is groter dan deze dunya. In een andere liwaai, hè? De jannah is groter dan de beste malik. De rijkste koning die je hebt in deze dunia met alle paleizen en alle bedienden en van alles en nog wat. Is beter dan die. Onvoorstelbaar. Slaat voor zusters. in de islam... In het paradijs, dat, is er, dat zijn natuurlijk gelukzaligheden, het is een geweldige beloning van Allah subhanahu wa die hij heeft voorbereid voor zijn dinaren. Ja, En Allah subhanahu wa zegt bijvoorbeeld in een van de soerast over de beschrijving van de jannah. Hij zegt hier, is het geluk, hij zegt, is het geluk dat het paradijs is het geluk van het paradijs dat aan de Motachoon beloofd is, waarin rivieren zijn met vers blijvend water en van melk waarvan de smaak niet verandert, en rivieren van gammer. Als een genieting voor hen die drinken. En rivieren van zuivere honing. En waarin voor hen allerlei vruchten zijn. En vergeving van hun Heer. Gelijk aan hen die eeuwig levenden in de hel zijn. In wie kokend water wordt gegoten. Dat in hun ingewanden dan aan zijn. snijdt. Is het gelijk, dus en zusters? Nee. Dat is niet een vergelijking die je kan maken. Barakallahu lakum voor de Koran in alweer. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر حكيم أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغدر واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون بسر بولس أجسس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allereerst wil ik iedereen graag voordat te beginnen. Allemaal naar voren te komen. Shalda. En de niet tegen de muur aanleunen. als geen je in slaap ja. um, Welkom. Op de eerste lezing van vandaag. En tevens op de ene laatste lezing. Met als titel. Het paradijs. Er is geen grotere prijs. Over dit mooi onderwerp. Zal inshallah geen Reem ons meer vertellen. Het paradijs oftewel agenda, de laatste plek waar wij hopen inshallah allemaal zullen terechtkomen zoals jullie weten staat de Quran vol met eisen over agenda en de eigenschappen ervan in de volgende aarde van Sarah al-Hadid wordt door Allah het volgende gezegd de a'udhu billahi min in shaytanir yawmata al mu'minina wal mu'minati baina aydihim wa bi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 Time, the In time, waaronder de rivieren stroomen. In de andere aas van Surah al-Waqia beschrijft Allah agenda Jannah voor de mu'minien. Waarin hij zegt... Wa ashaabun yameen ma ashaabun yameen Fi sidrin makbood Wa tarhin manbood Wa zin manbood Wa وفاكية كثيرة لا مقطوعه ولا ممنوعه وكرش مرفوعه انا ان إن شاء فجعلناهم ابكارا عربا اترابا لاصحاب اليمين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 Deze zei dat de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam zei Allah heeft gezegd Ik heb voor mijn rechtschapen voorbereid wat geen oog ooit gezien heeft en geen oor ooit heeft gehoord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 Bismillahirrahmanirrahim. man, rachem, jinnal xamda lilla mahmaduhu ta' għala, għana stakhiruhu, għana tubu illa, għana tawakka l-għala. Għana għadu billa, jinnal fusina, ma ilaha illallah la sharikala Wa jenmuxida. Waxaduqla illa, abduhu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 وخار ik groet jullie allemaal met de groet van ahlul jannah de groet van de bewoners tahiyyatuhum salam de groet van de bewoners is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 Terwijl hij vergeet hoe hij zelf geschapen is. Is wat hij er doet. Daarna is hij er. Ja? En daarna vergaat hij. Hij zei: Wie doet de beenderen tot leven komen terwijl ze gruis zijn? Kale ja? man ja. Zeg.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 ...in de achira. En het is een rokken, ...een fundament... ...van arkan al iman. Ja? Yeah? De islam bestaat uit vijf zuilen... ...en Arkan al iman uit negen zuilen. Hoeveel? Zes zuilen. Ja? En één... ...ja? Al iman billahi, malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa al wal iman bil qadrihi, ghayrihi, wa Het is dus... ...een fundament...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 het ongeziene. <tot het zee> wa yuqeemun as-sala'a. Wa mima rezekna'um, ja, Zij verrichten de sala, Zij geloven in wat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aan hem is geopenbaard. Ja? Totdat Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Wa bil akhira'ti hum. Met etkan. Met betrekking tot het akhira'a. Zijn ze niet alleen mu'minoon, geloven ze niet.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 Naar de mensen met Iman. En hij zegt. Ja, allahalladina amanu. Hal adullukum ala tijjaratin. Tunjikum min azabin alin. O jullie die geloven. zal ik jullie een handel wijzen. Die jullie van een pijnlijke bestraffing zal redden. Ja, tegenwoordig. Wanneer van tevoren al 10% gehaald wordt gaan allemaal zijn geld beleggen. Hè? Maar Allah subhanahu wa ta'ala begint, begint niet met 10%. Hij begint met de jannah. Ja? En mensen tegenwoordig nemen zoveel risico's. ja. Die, als je handel doet met een persoon. Met een mens. Kan hij ah, op de eerste plaats jou belazeren. Op de tweede plaats. Fajiet raken. Op de derde plaats. Ja... Uh, wat je beroofd? Op de vierde plaats, je zaak staat in brand. Er is nooit 100% zekerheid. Maar, het is hier: degene die de handel met jou wil aangaan, is wie? Rabbil Alameen. Pawluhul Haq. Hij is de Heer van de wereld. Wat hij belooft, dat zal hij zeker nakomen. Ja, yuhallazina amanu, hal adullukum ala tijjaratin, tunjiikum min adabin alim.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 Behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is de inset. Dat is de begin kapitaal. Tu'minuna billah. Watujahiduna fisa wat fi bilillahi. Bi amwalikum wa anfusikum. zalikum khairul lakum. In kuntum ta'alamun. En dat jullie. op zijn wegstreven met wat? Met jullie amwal. Met jullie bezittingen. De mens.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 en daar bovenop zegt Allah subhanahu wa ta'ala dood, in deze dunya ja dus als je handelt met Allah subhanahu wa ta'ala heb je twee vliegen in één klap zowel voor de dunya als voor de achteren ja tu'minuna billahi wa rasoolihi wa tujaahiduna fi sabiilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamoon yakfir lakum dunubakum wa yudghilkum jannat het mooie is dat Allah, subhanahu wa ta'ala samen, zegt, Jannah, meervoud. Jannah. Ja? Hij zal jullie, jullie zonden vergeven en jullie tuinen doen binnengaan, gaan waar de rivieren lopen, en goede verblijfplaatsen, in de tuinen van Eden. Zal ik al En dat is.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 Allah. De rida van Allah is beter dan de jannah. Want Allah zegt. Wa ridwanum min Allahi akbar. Akbar min aish, Akbar min aj. Want Allah wa zegt hier. Allah de gelovige mannen en de gelovige vrouwen. Paradijzen. Zo mooi waar aan de rivieren stromen. Ze zullen eeuwig daarin leven. Mooie verblijfplaats. Wa ridwanum min akbar. Dus begin nu in deze dunia de ridda van Allah subhanahu wa ta'ala na te streven. Zalika fauz al-ardeen. De mufassirun, wanneer zij deze ayah proberen uit te leggen, kunnen ze eigenlijk niet veel meer aan toevoegen. Het is zo duidelijk, gastroes en zusters. Als je de zegeningen van Allah subhanahu wa ta'ala optelt in het paradijs en vergelijkt, met het welbehagen van Allah subhanahu wa ta'ala, is het welbehagen van Allah subhanahu wa ta'ala beter. Rasulullah sallallahu alayhi wa vertelt ook over een scenario, in de Jannah, ja, dat Allah subhanahu wa ta'ala zal op de dag des oordels tegen Jannah zeggen, Inna Allah ta'ala yaquulu li Jannah, ja, Jannah. Allah, wie wil niet aangesproken worden door Allah subhanahu wa ta'ala. De enige tot niet toe is kalimullahi, Musa alayhis En dan nog tussen een Hijab. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt, voorwaar, Allah subhanahu wa ta'ala zou tegen de ahlul jannah zeggen, Ja ahlul jannah, O bewoners van het paradijs. En zij zullen zeggen, Labbayka ya rabbana wa sa'daid, Hier zijn wij, O Heer, Hier zijn wij, O Allah, Tot uw dienst.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 En zij zullen zeggen, wa ja, ma Waarom moeten wij niet tevreden zijn? U heeft ons gegeven wat u nog nooit iemand van uw schetsen heeft gegeven, oh Allah. hij komt af dan En hij zegt, ik zal jullie iets beters geven dan dat, he. Allah. Hij zal ons iets beter geven dan de gender, gatenbroeders en zusters. Ana, Min Abdul, Mindani, kaluja, Rab. oh heer. Wa is je in Abdul, Mindani? Wat is beter dan dat, oh Allah, de Jannah. Fahya, Allah, subhanahu wa taala. ga en zusters. Fala,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 in een amal salih. Innamal a'malu bin niyaat wa innamalikullim ri'imana wa Voorwaar, De daden zullen slechts beloond worden aan de hand van jouw intentie. Vaman kanat hijjratuhu ilallahi wa rasoolihi vahijjratuhu ilallahi wa rasoolihi. Degene die de hijjra verricht voor Allah en zijn profeet die zullen insya Allah beloond worden door Allah en de profeet Mohammed sallallahu alaihi sallallahu hij en wie de hijra doet vanwege de dunja of een mooie vrouw om mee te trouwen. Van hijra tu, ilamaha hijra is dan voor dat slechts datgene waarvoor jij je hijra hebt gedaan. Ja? Iman en Amal Saneg, een van de beste routes die leidt naar het paradijs.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 Is er wel één van die routes die je kan gebruiken. Een andere route broers en zusters is taqwa. Godsvrees. Vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Inna al-muttaqeen fi jannatin wa ayun. Voorwaar de Godvreesenden zullen, zullen in de tuinen verblijven. Udghuluha bi salam in amineen. Treden jullie de jannah binnen. Met vrede.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 Wa husnul khuluq Taqwallah wa Husnul vrees voor Allah en een goed gedrag. Rasulullah sallallahu alayhi wa zegt ook in een ander hadith. Degene van jullie die het dichtstbij bij mij zullen zijn op de dag des oordeels, zijn degene met de beste karakters. En deze wasiyya van taqwa is niet een nieuwe wasiyya, is niet een nieuwe advies. Het is reeds een advies geweest. Die Allah subhanahu wa ta'ala de vorige profeten voor Muhammad sallallahu alayhi wa sallam heeft gegeven. Ja? Deze wassiyah van taqwa horen wij in principe elke week van de imam tijdens de Goddag. Deze wassiyah van taqwa is een wassiyah die Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aan zijn sahabis schaven wanneer ze op reis gingen. En van Mansaghabi, ja Rasulullah, al -Sini. Ik ga op reis, geef mij mijn trofjant. Ik tak illaha haïsul makunt. Wa'at bi at al-Hassanatu tampuha. Vrees Allah waar je ook bent. Waarom geeft Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam deze reiziger, de eerste wasiër van Taqwa, ook? Wanneer bijvoorbeeld een amir wordt gestuurd met een delegatie naar een verre plaats.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 Over het belang van Sunnah en Bida'a. En jullie weten het misschien op dit moment beter als ik. Maar dit, gachto's en zusters, is de beste route die zeker zal leiden naar het paradijs. Nogmaals. Ja? Degene die Allah. En zijn profeet gehoorzamen. Zij zullen het paradijs binnentreden. Waar aan de rivieren stromen. En degene die anders wil. Die zal een pijnlijke bestraffing ondergaan. broers en zusters. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zegt. Dat onder mijn volgelingen. Zijn er die het paradijs zullen binnentreden behalve die weigeren. He? Mensen die weigeren het paradijs binnen te treden. Ja, maar dat is wat Rasul sallallahu, wa sallallahu alayhi wa sallam zegt. Ja. Andere mijn volgelingen zijn de mensen die het paradijs binnentreden, behalve die, be die weigeren. De Sahabis vroegen: Ja, Rasulullah, Waman Abba, wie zijn degenen die weigeren? En hij zegt: Degenen die mij gehoorzamen, zullen het paradijs binnentreden. En degenen die mij niet gehoorzamen, die hebben geweigerd hadith overgeleverd door Bukhari Man ata'ani al jannah wa man asani faqad aba. Hoeveel ja. route heb ik tot nu toe al uitgestippeld? Drie Een andere route gaat over van zusters Tawbah Brouw tonen aan Allah subhanahu wa ta'ala van de zonde die je ooit eens hebt gedaan Allah subhanahu wa ta'ala zegt salihan Behalve degene die tauba doen en goede daden verrichten en geloven, je dat Allah subhanahu wa ta'ala eigenlijk al impliciet de voorwaarde voor tauba yeah, heeft uitgestippeld. Ja, yeah, Beraal is niet alleen maar zeggen astaghfirullah. Klaar, nee. Berouw. ja. Illa man taba, Dat is slechts de eerste stap. Beseffen dat je hebt gedaan, of beseffen dat je hebt gezondigd. En daarna al dham dat je dat je ervan aftrekt. En daarna jezelf beloven dat je die zonde nooit meer zal doen. Dat is de eerste stap. Illa man taba. Wa 'amila Wa waāmilāsanihen, ja. En geloven en goede daden verrichten.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 Die naar het paradijs leidt. En Rasulullah sallallahu zegt. Degene die berouw toont van zijn zonden. Is alsof hij nooit gezondigd heeft. Degene die beraal toont. Is alsof hij geen zonde heeft begaan. Route nummer vijf. <coughs> Al-ilm. Het zoeken naar kennis. Wacht Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam heeft gezegd Man salaka tariqan yaitamisu vihi ilma sahhalallahu bihi tariquhu ilal jannah degene die een weg bewandelt op zoek naar kennis Allah subhanahu wa ta'ala zal zijn weg naar de jannah voor vergemakkelijken en dat is daarom zien wij ook wie heeft in de ummah in, de um, in onze umma de hoogste aanzien. De ulama's. Al-ulama' warasatul ambiyya. ja De ulama's zijn degene die de profeten zullen erven. Wanneer een profeet heen gaat, laat hij geen grote gebouwen achter. Laat hij geen miljoenen achter. Hij laat kennis achter. En daarom zegt Rasul sallallahu alayhi wa sallam ook: wanneer het een van de tekenen van het einde is. Ja, dat Allah wat dan niet de ilm neemt van de boeken kennis neemt van de boeken dat die boeken op een gegeven moment gaan verdwijnen ofzo maar het heen gaan van ulamas ja. en kennis gaat op zijn zusters is net als een lamp die jou weg naar het paradijs voor jou zal verlichten kennis is net als een licht die jou in dit leven voor jou zal vergemakkelijken kennis over halal en haram, kennis over hoe, Allah, hoe je Allah subhanahu wa ta'ala moet aanbidden, kennis over hoe je deze dien ja, aan de mensen verder moet vertellen. En ga zo maar door. Zo, gaat u mijn zusters, zijn er nog een heleboel andere manieren om tot het paradijs te worden toegelaten. Ja? Zo bijvoorbeeld, Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Man bananillahi masjidan banallahu lahu baitan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 Wassil Arhani, Arhami, wass, wassalu binali, wanaasul niaan, tadtul salam. Allah. Ja, inmiddels heb ik misschien al zes routes afgenoemd. Hoeveel? 5 Vijf? Wie helpt mij? Ja. Wie, wie, wie, noemt ze even op? De eerste was. Amalala. Takwa?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 Die niet zoveel meer wordt toegepast. Geef de salaam aan degene die je kent en degene die je niet kent. Geef de salaam. Waat taam en geef eten aan de mensen. Wasilul arham en bezoek je familieleden. van Doe de tahajjud, Dit s'nachts. Wanneer iedereen lekker onder zijn deken zit. En het is lekker warm en jij staat op.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 Een andere overlevering zegt... Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam... Ja? Dat hij de paradijs... Voor degene... Garandeert... Hij zegt... Ja. Degene die mij garandeert... Zijn tong... Ja... Niet roddelen... Niet liegen... Geen slechte dingen praten... Over je medebroeder of je medezuster... Ja... Een van de redenen die kan leiden naar Jannah is je tong. Maar een van de redenen die kan leiden naar de naar... ...is ook diezelfde, diezelfde tong. En Rasool sallallahu alayhi wa sallam zegt... ...als je dat kan onderdrukken. Als je dat aan Rasool sallallahu wa ta'ala kan garanderen. En als je kan garanderen... ...wat tussen jouw benen zit. De geslachtsdelen, ...abman lahul jannah. Rasool sallallahu alayhi wa sallam zegt... ...dan zal ik voor jullie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 dat het alleen maar wordt gebruikt als decoratie. Oh mooi, van goudkleur en van alles en nog wat. Ja? Maar met hafidhaha wordt bedoeld niet uit het hoofd alleen maar als een papegaai. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliku Tot het einde, want dat kan ook een papegaai. Ja? Uzasus zusters. Man ahsaha da khala jannat de namen van Allah subhanahu wa ta'ala. Gebruikt in zijn dua. Degene die Allah subhanahu wa ta'ala altijd prijst. Met de meest mooie namen. Degene die Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Wat Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Walillahi l'asma'il husna. Fad'uuhu biha. Die namen hebben een functie. Aan Allah behoren de meest sublime, De schoonste. De mooiste namen. Waarom? Fa.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 Ja, en zo ook. Er is eigenlijk een kamer van Allah subhanahu wa ta'ala. Het is Allah subhanahu wa ta'ala zelf die jou dat een van zijn eigenschappen laat weten dat jij constant in de gaten wordt gehouden. Ar-raqib. Met als gevolg dat jij ten opzichte van die namen van Allah subhanahu wa ta'ala ook jouw gedrag moet veranderen. Moest zo in de islam. Al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 Uh, uh, maar ja. Yeah. En uh, bijvoorbeeld in, moet uh, muttakiina al op de, ja. Dan zie je ook dat als je naar Arabische landen gaat, dat ze van die banken, waar ze moet zo'n een beetje met een farage, ja, met een, kussens, ja. Maar de mens probeert dat te doen, maar Allah subhanahu wa taala heeft wat mooier in verschiet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 Van de laagste rang van de Jannah. De laagste rang van de Jannah. Ja? Rasul sallallahu alayhi wa vertelde over iemand die als laatst de Jahannam mag verlaten. Want Rasul sallallahu alayhi wa sallam zegt: Man min iman. Je kolu jannah. Degene die ook maar één graantje iman heeft, zal uiteindelijk, als hij ooit eens in de hel is geweest. Zijn straf uitzetten, die zal ooit eens uiteindelijk de Jannah binnentreden. Wa dalika Allah hiyu'fihi ma'yasha. En Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vertelt op een solman. Ja. dat ma'yadkhulu Jannah. De laatste persoon. Die de Jahannam mag verlaten. En de Jannah mag betreden. Ja. Rajulun fa'huwa yamshi Hij zal lopen. Hij zal kruipen. Op zijn benen. Op zijn voeten en zijn armen. Ja. O jee, <tipie> boemarra. Fahidai Majawa Zaha. En als hij achter de Jahannam heet. Ja. Daar gaat hij zicht op naar de Jahannam. En hij zegt, neem de Jahannam. Tabaara Kalliadi Najani Link. Allah Ma'sallim, Sallim. Allahumma Ma'jina Minanna. Hij zegt, neem de Jahannam. Hij is de laatste. We van de Jahannam maken kraai van de Jahannam.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 En Allah Subhanahu wa Ta'ala zegt: Had je daarnet niet beloofd dat je niks anders zou vragen? Maar Allah Subhanahu wa Ta'ala is Rahim. Hij geeft hem: Yalla. kom maar drinken. Vervolgens ziet hij een poort. Hij hoort stemmen daarachter: Oh Allah, ik wil die Jannah hebben. Allah Subhanahu wa Ta'ala zegt: Ga, is aan jou. Hij gaat en hij ziet dat het vol is. Gelas, geen plaats meer voor mij. De Jannah is vol. Oh Allah, het is vol. De Jannah is vol, er is geen plaats meer voor mij in de Jannah. Dat was zegt, ga, kijk, je mag naar binnen. Voor de tweede keer, hij denkt dat Allah aan hem bespot Dat hij de spot heeft met hem draaien. Ja, ga, voor de tweede keer krijgt hij terug, oh Allah, het is vol.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 in een andere waan, de jannah is groter dan de beste malik, de rijkste koning die je hebt in deze dunya met alle paleizen en alle bedienden en van alles en nog wat, is beter dan die. Onvoorstelbaar. en zusters in de Islam.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 ونفعني واياكم بما فيه من الْآيَاتِ وَذِكْرِ الحكيم اقول قولي هذا واستغفروه انه وَالْغَفُورُ الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته